Russische homo's zijn niet gebaat bij een boycott van de Olympische Spelen. Dat zegt Nikolai Alexeyev, een van de belangrijkste Russische homo-activisten, in een interview met de NOS. Volgens Alexeyev heeft het Westen een verkeerd beeld van de situatie waar Russische homo's zich in bevinden. Hij zegt dat de situatie verre van ideaal is, maar dat homo's niet massaal onderdrukt worden. Een boycott van de Spelen zou van de homo's in Rusland alleen maar zondebokken maken. Syrië vertraagt niet opzettelijk de vernietiging van zijn chemische wapens. Dat zegt het hoofd van de VN-missie die belast is met het project, Sigrid Kaag. Afgesproken is dat de wapens op 30 juni zijn vernietigd. Maar het werk ligt weken achter op schema. Volgens Kaag spelen er allerlei omstandigheden mee waardoor er vertraging is opgelopen. Het is volgens haar geen opzet. Kaag is niet bang dat de deadline in juni in gevaar komt. Het Syrische regime heeft alle benodigdheden om de wapens weg te halen, zegt ze. Het Rode Kruis stopt met het leveren van noodtenten aan dakloos geworden Palestijnen op de Westelijke jordaan -oever. Volgens de hulporganisatie worden de tenten te vaak onderschept... en vernield door het Israëlische leger. Hierdoor komen sinds begin 2013 bijna geen tenten... bij de mensen die ze nodig hebben, zo zegt het Rode Kruis. Volgens een mensenrechtenorganisatie... heeft Israël vorig jaar 124 huizen vernield... waardoor ruim 300 mensen dakloos werden. Israël zegt dat alleen gammelen... illegaal gebouwde constructies worden afgebroken. Het weer bewolkt een periode met regen. Het blijft vannacht zacht met 4 tot 8 graden. Ook morgen geruime tijd regen en een graad of 10. Er staat een stevige zuidelijke wind. In het weekend is het wisselvallig en ook dan waait het hard. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht is tussen Vinkenveen en Breukelen alleen de linkervluchtschrok open. Dat heeft te maken met de opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Vanaf Akoude staat 4 kilometer file. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden via de A9, A1 en A 27 via Hilversum. Langs de lijnen de Geo Lippens. Goedenavond nog één nachtje slapen en dan is het zover, dan beginnen in Sochi officieel de Olympische Winterspelen. Eén Nederlandse sporter kwam vanmiddag al in actie, snowboardster Cheryl Maas op het onderdeel slopestyle. Het liep bij Maas niet zoals gehoopt en dat lag vooral aan de voorbereiding. Ja, mijn training ging slecht, ik heb er helemaal niet goed in kunnen rijden. En, uh... Ja, bouw gewoon. Straks meer over die mislukte kwalificatie van Maas. Vandaag werd ook bekend wie morgen de Nederlandse vlag mag dragen tijdens de openingsceremonie. De keuze van chef de mission Maurits Hendricks viel op een short trackster. Nou ja, Jorien de Mors is natuurlijk een hele bijzondere sportvrouw. Uh, Eén van de weinigen in de geschiedenis die op twee disciplines meedoet. Dus een prachtig voorbeeld vind ik voor het Nederlandse sport. In deze uitzending horen we ook de reactie van de vlaggedraagster zelf. En ondanks al dat Olympische geweld... is er vanavond gewoon weer voetbal uit de Eredivisie. Koploper Ajax speelde in de Arena... Tegen FC Groningen. En die Houtkamp, goedenavond. Hallo ja, Is er al iets te merken van klasseverschil tussen de koploper en FC Groningen? Nou in de eerste helft wel eigenlijk, want toen had Ajax met 3-4-0 voor moeten staan. Kwam ook op 1-0 door een benutte penalty van Schöne na 27 minuten. Maar toen ballen op de lat en nog hier op de lat van Klaassen en weer van Schöne uit de vrije trap. Dat uh, betekende een heel lang 1-1 tot vlak voor rust. De eerste de beste mogelijkheid voor FC Groningen was een goede goal van Kostic en dus de gelijkmaker. Daar gingen we mee rusten en toen nu in de tweede helft 17 minuten gespeeld. En Groningen wordt beter en beter. Had zelfs op voorsprong kunnen komen zojuist toen er een 1 Enorme kans was voor iets. maar hij stuitte op doelman Vermeer. En dus staat het nog altijd 1-1 na 63 minuten spelen. We hebben meer eredivisie voetbal in deze uitzending. FC Zwolle won eerder vanavond in de gewaard van FC Utrecht met 1-2. Bas Ticheler zag de wedstrijd en ik vroeg hem zojuist... of je het een verrassing kunt noemen dat Zwolle in Utrecht drie punten pakte. Nou ja, een beetje wel, omdat uh, Utrecht thuis, zeker na de... Remise tegen Ajax vol goede moed en vol zelfvertrouwen was. Veel nieuwe spelers gehaald. En eigenlijk dacht iedereen in Utrecht dat het wel goed zou komen. En nou ja, dat leek er het eerste uur ook op. Maar na dat eerste uur veranderde eigenlijk alles. Sarota kreeg een rode kaart. En vervolgens stond de wedstrijd op zijn kop. Maakte Zwolle twee goals tegen de team van Utrecht. En zag de wereld er plotseling heel anders uit. Maar dat was wel een heel duidelijk breekpunt in het duel dus. Dan die rode kaart Bas. Uh, was het een terechte rode kaart? Want uh, na afloop liep Jan Wouters dus nogal uh, direct uh, gesticuleren richting de scheidsrechter. Ja, ik vond het heel zwaar bestraft. Sorota is bezig met een, uh, een sliding. Die speelt de bal eigenlijk iets te ver voor zich uit en wil dat herstellen. Hij komt er wel heel ongelukkig in. Maar het valt bij mij wat meer in de categorie lomp. Dan in de categorie gemeen. Ik heb ook niet de indruk dat hij probeert zijn tegenstander te raken. Ik heb zelfs nog de indruk dat hij uh, zijn been een beetje probeert zeg maar, naar de grond te duwen... om te voorkomen dat hij zijn tegenstander te hard raakt. Het is wel zeer onhandig en zoals gezegd lomp. Maar ik denk dat je het met geel had kunnen afdoen. Hoewel ik me realiseer als ik dat zeg... dat er dan bij de tegenpartij misschien wel wat mensen zouden zijn geweest... die hadden gezegd, ja, maar dat is nog eigenlijk rood. Het is een beetje een grensgeval, maar ik denk dat het geel... Uh, ...had moeten zijn eerlijk gezegd. Als we kijken naar die tegenpartij, uh, naar Peck Zwolle... Uh, ...die zijn met een hele aardige serie bezig. 9 punten uit drie wedstrijden. Zeker, maar hebben over geluk dan ook niet te klagen. Dat bleek afgelopen zaterdag in de wedstrijd tegen Roda... ...met die strafop die ze wat gelukkig krijgen... ...en nou dat hele piepkleine duwtje van Biemans. Nu hebben ze het geval van de rode kaart... ...waarvan iedereen zegt, nou ja, was dat eigenlijk wel rood? Um, dus het zit voor Zwolle een keer mee. Dat mag dan ook wel een keer, want dat heeft in de weken daarvoor... ...voor Zwolle ook heel vaak tegengezeten. En die ploeg is ineens weer helemaal boven Jan, want dat is het leuke van de Nederlandse competitie. Als je nou, uh, in drie wedstrijden ineens negen punten haalt, dan kun je bij wijze van spreken van plaats 15 naar plaats 5. En dan zijn er plotseling weer hele andere dingen die gloren aan de horizon. Dus dat, dat, het zit allemaal zo dicht bij elkaar, wat tegelijkertijd dus ook betekent dat Utrecht, want die hebben toch ook al een, pot, een potje of 5-6 niet meer gewonnen nu... Plotseling wel heel erg aan de onderkant van de competitie uitkomen. Aan de andere kant euforie een week geleden bij Utrecht. Want toen speelden ze gelijk tegen Ajax. En nu dit weer een zeepus. Ja, nou ja, dat is het ook. En zo zie je maar hoe dicht het allemaal bij elkaar ligt. En Het gekke is dat ik wel denk dat Utrecht als verzachtende omstandigheid ook nog wel kan aanvoeren. Dat het los van de rode kaart van vanavond hoort. Met zoveel nieuwe gezichten in dat elftal. Met Delpierre en Agudelo die in ieder geval nog een goal maakt vanavond. En wel een aardig indruk sowieso maakt er weer. Wat Utrecht eigenlijk een beetje opnieuw moet beginnen, die moeten opnieuw het wiel uitvinden. Daar zal Wouters nog wel een paar weken mee zoet zijn, mag ik aannemen. Want uh, de speelwijze is weer veranderd, geen drie spitsen, maar twee, kortom, uh, daar is alles weer anders. En dat zal zijn tijd ook nog wel weer even nodig hebben, vermoed ik. Bas, we zijn op de helft hè, van deze week. Drie dagen gevoetbald in de Eredivisie, het komen nog drie dagen aan. Nou, het gaat gewoon weer door, hè. morgen, overmorgen en zondag. En dan uh, voetballen we gewoon weer verder. Dat maakt het ook wel weer aantrekkelijk. Tenminste, tenzij je niet zo van dit weer bent. Want dan zit je elke dag buiten in de kou. Maar voor de rest is het hartstikke leuk. En dat was Bas Tegeler bij Utrecht volle. Meteen weer naar de actualiteit van dit moment. Ajax tegen FC Groningen. die. Spannend. 66 minuten gespeeld. Twee wissels bij Ajax. Siem de jonger uit. Uh, Jairo Riedewald, de 17-jarige jonge verdediger die het vandaag niet goed deed. Uh, speelde een uh, matige wedstrijd. Net als uh, overigens. En dat is toch wel vallend Joel Veldman. Het staat 1-1. Balbezit voor Groningen. Veldman er nog wel in. Uh, vervangers. Christian Paulsen en Paul ben Maar balbezit voor Sherry. En Sherry schiet hem er bijna in zeg. Dat scheelt echt centimeters. En Vermeer staat echt aan de grond genageld. Vermeer spelend omdat uh, Sillen geblesseerd is. Net als Boilers overigens. Vandaar dat uh, Riedewald linksback speelde. En dit had zomaar 2-1 voor FC Groningen kunnen zijn. En in de tweede helft de beste kansen en mogelijkheden voor FC Groningen. Dat heeft hier niet meer gewonnen sinds 1994. Dat was niet eens in de arena. Dat was toen nog in de meer. Laatste winst 1994. Dat is dus heel lang geleden. 20 jaar. Balbezit weer voor Groningen. En weer mogelijkheden als er een overtreding wordt gemaakt door de Leeuw. Op zijn tegenstander Moisander. En Moijsander, Ja, dat begint een beetje, euh, euh, ze begin een beetje lastig te worden. Die jongens van Ajax. Want dat lukt niet. En dat ga je tegen de scheidsrechter. Ga je lopen filmineren. Een uitstekende scheidsrechter overigens. Guze Bujuk. Die het in deze wedstrijd alles goed heeft gedaan tot nu toe. Ook de penalty die hij gaf in de eerste helft aan Ajax was terecht. Want dat was een overtreding van Bottegien op Kierkic. Balbezit voor Blind aan de linkerkant. Nu weer linksback spelend. Moet de bal even teruggeven. Doet dat maar ook niet echt zuiver op Kierkic. Bojan Kierkic heeft de bal halverwege de helft van FC Groningen. Probeert de bal te steken richting Siktersson. En dan lopen de twee man elkaar in de weg. En schiet Siktersson. De stond de bal nog tegen de paal. Klaassen en Serrero liepen elkaar in de weg. De bal komt bij Sinterson voor zijn rechter. En die schiet buiten bereik van keeper, uh, uh, van keeper uh, Bizot. De bal tegen de paal. Bizot die de bal nu weer in handen heeft omdat Klaassen de bal mist. Maar dat was dus een uh, onverwachte, maar goede kans voor Ajax. Die niet benut wordt door de invaller Colbein Siktorsson. Die toch al niet aan zijn beste seizoen uh, bezig is. Balbe zit nu aan de andere kant. Met de counter voor uh, FC Groningen. Met FC Groningen. Met iets, Aardig hakje. Breekt hij uh, zijn uh, medeploeggenoot? Nog niet. Maar in tweede instantie wel. En dan gaat krijgt hij een vrije trap mee. Een vrije trap op een meter. Of 17 van het doel van Ajax. Ik denk dat we die nog wel even mee mogen nemen. 68,5 minuten gespeeld. Speelt. Vrije trap voor Groningen. Gaan we nu de uh, belangrijke voor- en chai doen krijgen. Want het is een prettige positie voor een vrije trap. En met Kenneth Vermeer in het doel van Ajax. Die is niet echt uh, uh, uh, ja, zeker. Dat zie je in deze hele wedstrijd al. Wie staat er klaar om te schieten? Ik denk dat het Sherry is die uh, het zal gaan doen. Cheron Sherry, die uh, aardig uh, li rechter linkerbeen heeft. Charon Sherry, overgekomen van ADO Den Haag. En die kan uh, de bal zomaar in de hoek schieten als het even is. Dus de buurk heeft de muur op afstand gezet. Sherry staat klaar. Legt de bal nog eens heel goed neer. En zal het proberen langs de muur en langs Vermeer te krullen. Daar komt de aanloop. Het publiek begint te fluiten, want die vinden het lang duren. Maar Thierry heeft uh, de bal goed gelegd. En daar komt zijn aanloop. Hij schiet de bal er langs. En bijna in het doel, maar de vangbal is voor Vermeer. En dus... Blijft het vooralsnog nog 1-1? Twee wedstrijden dus vanavond. De laatste twee wedstrijden van deze midweekse speelronde. De andere wedstrijd was FC Utrecht tegen Pec Zwolle. Zwolle won daar verrassend met 2-1. De Zwollenaren keken lang tegen een 1-0 achterstand aan. Maar na een rode kaart voor Utrecht-speler Sarota kantelde de wedstrijd... en pakte Pec toch nog de winst. Zwolle-trainer Ron Jans is blij met de drie punten... maar hij is minder tevreden over het spel van zijn ploeg. Het lijkt wel of het even weg is, maar de resultaten komen gewoon binnen. En uh, ja, daar ben je dan wel tevreden over. Maar het zal echt uh, veel, veel beter moeten, want uh, het, het zit ons ook niet tegen, moet ik zeggen. Uh, en dan uh, heb je het nu waarschijnlijk over de rode kaart die Utrecht krijgt na een uur? Nou ja, bijvoorbeeld. En uh, als je uiteindelijk kijkt, die rode kaart heeft ons echt uh, geholpen. En uh, toen kon uh, of Utrecht die moest terug. En... Uh, ja, we, we, we scoorden twee keer en uh, dan krijgen we het nog hartstikke moeilijk en dan komen we nog een paar keer uh, gewoon goed weg. Dus uh, ja, dit, dit is echt een, een geluksweek voor ons en dat bedoel ik niet, uh, nou, ja, het zit ons echt ontzettend mee. Nou heb je ook fasen gehad dat je goed voetbalde en dat allemaal heel erg tegen zat, dus blijkbaar middelt het ook wel weer. Ja, dat, dat is echt, uh, blijkbaar haal je meer punt als je slecht voetbalt. Uh, maar dat is niet onze conclusie op, uh, op lange termijn, want uh, wij, wij moeten gewoon toch veel beter de bal gewoon, uh, naar elkaar toe kunnen spelen. En, en als een tegenstander 4-4-2, uh, we hebben allemaal van tevoren goed voorbereid, van, de, van links naar rechts en van rechts naar links. En uh, ja, als je de eerste tweede bal steeds weer inlevert. Maar ja, uh, Utrecht deed eigenlijk uh, bijna, uh, bijna hetzelfde. Omstand, omstandigheden waren niet makkelijk uh, op het veld, uh, moet ik zeggen. Maar uh, dit was qua niveau was het een uh, ploeterwedstrijd. Um, je hebt geen centrale verdedigers meer bijna. Um, je mist er al twee natuurlijk, van de Werf en Lachman. Nou heb je een jongen uit Australië gehaald die net van zijn jetlag, nou ja, ik wilde zeggen genezen was, maar eigenlijk nog niet eens. Want die is net een paar dagen in Nederland. Die droomde nog over kankeroes en die moet dan ineens hier gaan voetballen. Um, en die valt dan ook weer uit. Hoe is het daarmee? Ja, we wilden hem eigenlijk helemaal niet wisselen. Maar uh, hij kwam met zijn knie op een uh, sprinkler, op een, uh, een sproeiapparaat. En uh, die knie uh, die is nu uh, gekneust. Maar de schade lijkt, uh, lijkt, lijkt beperkt, maar het doet nu wel even, even pijn. Dus ik hoop dat hij zondag in ieder geval weer uh, inzetbaar is. Want uh, nou, ik moet zeggen dat hij... Uh, dat zag er niet verkeerd uit. Nou, dat was Roen Janssen, trainer van Pek Zwolle, in gesprek met Bas Tegeler. In de arena staat het gelijk. 1-1 Ajax tegen FC Groningen. Het gaat op en neer, en die Mooi. Ja, dat uh, maakt het leuk. Nu weer een aanval van Ajax via Klaassen. Maar de bal wordt uh, gesmoord. Smoord uh, tegen de benen van de Groningen Defensie. Maar de aanval gaat verder met Bojan. Bojan uh, gaat lopen met de bal. Maar kan uh, geen gaatje vinden. Speelt een breed op van Rijn. Halverwege de helft van FC Groningen. Een beetje aan de rechterkant. Nu weer helemaal naar de rechterkant. Waar uh, Bojan iets doorgelopen is. Hij geeft aan naar Paulsen. Loopt buitenom. Maar dat doet Paulsen niet. Dus gaat de bal helemaal terug naar Veldman. Ja, wel een belegering van het doel van uh, FC Groningen. Maar ook in de kaart is Groningen regelmatig heel gevaarlijk. Duarte staat klaar om in te vallen bij de één, oftewel bij Ajax. En Zivkovic staat klaar om in te vallen bij de ander, oftewel bij FC Groningen. Maar de aanval is nog steeds van Ajax, maar niet voor lang. Want daar zit uh, heel goed Erik in tussen. Hij kan er overgenomen worden door Groningen. Bal de diepte in. Bal gaat richting Kierm. Kierm aan de linkerkant. Bal bezit met Van Rijn tegenover zich. Kierm gaat de actie aan. Gaat langs Van Rijn. Wordt dan neergelegd. En dan krijgt uh, FC Groningen een vrije trap. Van scheidsrechter de Guzenbuurk en gaan we de wissels krijgen... Uh, aan beide kanten. Nummer 8 gaat eruit. Dat uh, moet uh, Michael De Leeuw zijn. Inderdaad. Michael De Leeuw bij FC Groningen naar de kant. Heeft ook weinig uh, kunnen laten zien. is uh, niet helemaal blij als ik zo uh, naar hem kijk. Maar zijn uh, vervanger is die jonge Ricciardo Zivkovic. En uh, ook bij Ajax een wissel. We hebben nog een minuutje of 17, 18 te gaan. In deze spannende wedstrijd. 1-1 bij Ajax Groningen. Gaan we weer terug naar FC, Groningen, of FC Utrecht tegen Zwolle. Naar die rode kaart. Utrecht-speler Sarota was tegen de vroeg trainer Jan Wouters... wat hij van die kaart vond. In eerste instantie heb ik de beelden niet teruggezien... maar vanaf de kant en edem kennende is het geen speler... die heel onbesuister erin komt. En voor ons leek het geen rode kaart. Maar ik vind het ook wel belangrijk. Het was een goed aanval. We zitten goed in de opbouw. We komen onder de druk uit... Adam heeft alle tijd en een verkeerde aanname... waardoor hij tot zo'n tackle komt. En dat is wel uh, het begin van de oorzaak. Um, is de conclusie dat die rode kaartje de wedstrijd kost? Ja, duidelijk. Uh, tot dan die uh, rode kaart is er niks aan de hand. We hebben de wedstrijd onder controle. Ik had het gevoel dat we op zoek waren naar de, naar de 2-0. En uh, ja, dan gooit de, deze rode kaart wel roet in het eten. Op het einde hebben we nog van alles geprobeerd. Uh, kan de spelers niks verwijten qua instelling. Ja, alleen... Uh, uh, hij valt dan niet uh, en dan uh, zit je toch wel met een heel rot gevoel. Ja. Wat gebeurt er nou na afloop met jou, de scheidsrechter? Ja, ik heb gezegd dat ik het schande vond, de rode kaart. En dan? Niks, verder niet. Ik, ik wil even jullie geen hand geven, zag ik dat? Ja, ik wil wel een hand geven, maar, maar ik denk dat de scheidsrechter wel gelijk heeft als ik zeg: het is schande dat hij geen hand geeft. Dus maar dat soort dingen gebeurt in een emotie. Uh, en later begrijp ik ook dat de oorzaak eerst bij een verkeerde aanname ligt, maar dan nog vind ik het een overdreven rode kaart. Ja, maar nog even over die hand. Jij wilde hem geen hand geven of hij jou niet? Ik wilde hem wel een hand geven, alleen omdat ik zei uh, dat ik de schande van uh, uh, de rode kaart uh, wilde die mij geen hand geven. Ja, daar kan ik ook wel, uh, kan ik wel iets bij voorstellen, uh, de manier waarop ik hem uh, op hem afloop en, uh, ja. uh, met een. Uh, iets wat agressief gezicht. dus uh, uh, Daar heb ik ook geen probleem mee. Toch nog alle begrip. Hè? Jan Wouters voor de scheidsrechter. Hij verloor dus in eigen huis met 2-1 van Pax Zwolle. Weer naar de arena. En die uitkomst. Jan Wouters met een agressief gezicht. Ik kan me er niets voorstellen. <laughs> maar het is uh, hier in ieder geval spannend. En de agressie begint hier in uh, positieve zin ook te komen. Een schot van uh, Bojan Kierkits. Goed gered door Marco Bizot, ex-Ajax. Nu bij FC Groningen onder de Lat. En doet het goed in deze wedstrijd. was kansos op de penalty van Schöne. Die overigens vorig jaar toen Ajax met 2-0 won ook een penalty benutte. Uh, Groningen dat uh, uh, al tijden niet scoorde tegen Ajax. Dat was echt al uh, een wedstrijd op vijf uh, geleden. Dat er in de arena een doelpunt werd gescoord. Überhaupt door FC Groningen. En dat is vandaag dan wel gelukt. Mooie goal van Kostic. En nu is Groningen in de aanval. maar. Uh, geen goede paas van Joël van Nief. De man die van, uh, van Dordt uh, is teruggehaald door FC Groningen. Van Dordrecht en uh, zijn tweede wedstrijd uh, nu speelt. Afgelopen weekend nog tegen AZ speelde. En nu uh, al meteen vanaf begin mocht komen. Maar nog weinig heeft kunnen laten zien. Nu heeft hij weer balbezit. Die van Nief, Joël van Nief. Gaat lopen met de bal. Goede paas naar buiten. Naar Wijnalden. Wijnalden met de voorzet. Bal wordt weggekomen door de verdediging van Ajax. Maar meteen weer opgevangen door FC Groningen. Uh, Siem de Jong. Was aanvoerder en begon in de basis. Maar heeft duidelijk problemen met uh, uh, de... de... De wet, het wedstrijdritme dat hem uh, ontbreekt. Want hij speelde een hele matige wedstrijd als spits van Ajax. schoten de bal een keer op de lat als FC Groningen weer weg is. Maar Kier buitenspel staat. Ja, en zo blijkt het wel dat FC Groningen toch wat meer druk geeft... richting het uh, doel van Ajax. En uh, misschien wel eens voor een hele grote verrassing kan gaan zorgen... als de 1-1 dat al niet is in de arena. Als de bal de diepte ingaat, want het is nog lang niet gespeeld. Linksback Deli Blind uh, gaat naar voren. Maar de bal wordt heel even onderschept door Kappelhof Die loopt de bal over de achterlijn... En de dus een hoekschop voor Ajax. De derde pas in deze wedstrijd. Eentje voor FC Groningen. En uh, Lasse Schöne gaat zich daarmee bemoeien. Dit zijn van die momenten waar Ajax het misschien van moet hebben. Van uh, dat soort stilstaande momenten. Moet je niet de corner kort gaan nemen. Dat uh, wil Duarte graag. Maar Schöne zegt nee, ik schiet hem wel voor het doel. Als Kappelhoff ook uh, de juiste afstand heeft ingenomen. Publiek gelooft er nog wel in. Gaat die hoekschop komen? Met rechts vanaf de linkerkant door scheunen. Twee man bij de eerste paal. Zal daar doorgekoppeld moeten worden? Of komt hij meteen voor het doel? Nee, doorkoppen. En dan komt de bal voor. Niet voor de voeten van een van de ajax -ieden. Voor de voeten van uh, Burnett. Bal wordt weggespeeld. 7, bijna 78 minuten gespeeld in Amsterdam. Ajax-Groningen 1-1. Een mooie avond voor Monta Monica, een mooie avond voor Van Morrison, bright side of the road. Misschien ook wel een echte avond voor een verrassing in de arena, Andy. Ja, nou ja, nog altijd 1-1. Dus die verrassing staat nog steeds. Uh, 81 uh, minuten gespeeld. 81,5 om precies te zijn. En het is spannend, want uh, die 1-1-stand. Ja, daar kijkt natuurlijk Vitesse en Feyenoord en FC Twente. Kijken er allemaal naar. Want daar is het belangrijk voor dat Ajax niet uitloopt. Bal bezit voor Ajax. Randje straks op gebied. Leg hem dan klaar, zou ik bijna zeggen. Maar dat uh, Duarte speelt de bal naar Klaassen. Klaassen naar Bojan Kierkic. Die schiet van ver. Maar hij schiet tegen de benen van uh, Borteguina aan. En dan zou Ajax na het puntverlies afgelopen afgelopen weekend tegen Utrecht. Zomaar binnen vijf dagen twee keer op... Uh... Aan tegenpuntverlies aan kunnen lopen. Bal wordt voor doel gegeven. Plaats het doelpunt. Oh, Siktorsson is het. Die het doelpunt maakt voor Ajax. En waarom mag hij zo vrij inkoppen? Zullen ze zich bij FC Groningen afvragen. Dat maakt de boer helemaal niets uit, want die is blij. De voorzet vanaf de linkerkant is goed. Maar hij staat helemaal vrij. Siktorsson mag het doelpunt maken. Het bevrijdende doelpunt voor Ajax. Want Ajax ont, uh, ontsnapte een paar minuten geleden aan een achterstand hoor. Toen Zifko Via Vermeer. En de lat de bal overschoot. Uh, en nu is het bij uh, Die niet goed staat op te letten. En achter Sietpersoon staat. Die het uh, doelpunt maakt. In 18 wedstrijden nu zijn achtste doelpunt voor Ajax. Maar een hele belangrijke. De 2 1 tegen Groningen. En dan gaat Groningen weer in aanval. Met Sherry aan de linkerkant. Groningen dat meer verdient dan een 2 1 achterstand. Want was beter in de tweede helft dan Ajax. En had doelpunten verdiend om te maken. Daar waar Ajax in de eerste helft uh, stukken beter was dan FC heeft eigenlijk in de tweede helft eigenlijk weinig kunnen creëren. Nu dan weer Bojan Kierkic, die de bal heeft aan de linkerkant. Speelt de bal tegen zijn tegenstander op. Tegen Bottegien. Bottegien die er langskomt. Langs twee man. En dan even vastgehouden wordt. En de vrije trap krijgt en hem snel neemt. Dat doet hij slim. Op kost iets. Kost iets. bal naar voren spelend, maar brengt geen medespeler. En dan kan hij erover overnemen met Paulsen. Paulsen, even een driehoekje. Via Klaassen gaat de bal naar Blind. Blind even terug naar Mooijzander. Mooijzander naar Veldman. Zo is er even rust bij Ajax na 84 minuten spelen. Met Van Rijn aan de linkerkant die balbezit heeft. Maar ja, nu heeft Ajax geen haast meer. En zegt Thierry, jongens kom op, we moeten ze gaan opsluiten. En stuurt Siefkow iets naar voren om te gaan storen. Nu moet Thierry zelf gaan storen bij Veldman. doet dat nog niet, omdat Veldman de bal snel terug speelt op Vermeer. Vermeer naar Paals, naar de linkerkant van het veld. Halverwege de Ajax zelf. Als ze houdt in speelt hem weer terug op Vermeer. Vermeer weer eens onder de lat. Voor het eerst in de basis sinds 22 september 2013 in de eredivisie. Speelt wel zijn wedstrijden voor de beker. De voor Ajax. En nu is het uh, stadion eindelijk ook weer uh, wakker geworden. Want bij Ajax beginnen ze alleen te juichen als ze voorkomen. En dat uh, is uh, uh, even een paar keer niet het geval geweest de afgelopen week. Maar nu dus wel met die 2-1 van Sigtorsson. 1-0 werd het in de eerste helft door Sjeunen. 1-1 door Kostic. En nu dus in de tweede helft 2-1 voor Ajax. Sigtorsson nog had het balbezit voor Ajax. Palsen gaat nu wel haast maken. Loopt nu halverwege de helft van FC Groningen. Palsen binnendoor probeert hij de bal te steken op uh, Blind. Maar maar dat wordt goed doorzien. Door FC Groningen krijgen we een doeltrap. Als Blind ook nog even wat hard ingaat op zijn tegenstander. En even komt kijken wat er aan de hand is. We hebben nog vijf minuten te gaan bij Ajax FC Groningen. Stand 2-1. Dat is met Land of Confusion en die houtkamp in de arena. Ajax op voorsprong, kwestie van simpel uitspelen nu. Nou, dat niet hoor, want FC Groningen wil absoluut dat verdiende punt gaan halen. 2-1 achter FC Groningen, oftewel Ajax 2-1 voor. Dat heeft moeite de afgelopen weken, mag je wel zeggen, in de eredivisie. Denk maar aan Roda, met heel veel moeite. Twee doelpunten van Riedewald in de slotfase winnen. Eh, moeite met PSV, dat toch niet echt op dreef is. 1-0 net gewonnen. tegen Go Ahead, met heel veel moeite nog net gewonnen. Maar ja, dat winnen, dat is zo belangrijk. Dat zagen we in het jaar dat FC Twente kampioen werd. Hoe vaak die niet met 1. 0 of 2-1 hebben gewonnen. Dat was ook uh, opvallend. En daarmee word je dus kampioen. Daarmee zeg ik niet dat hij is kampioen wordt. Want deze wedstrijd moet nog uh, uh, uitgespeeld worden als uh, Bojan Kierkic. Die om onbegrijpelijke redenen tot man van de wedstrijd wordt uitgeroepen. Maar goed, uh, je moet wat. Hè? Als... Uh, Ajax ziet hier op de tribune zittend. En je moet iemand tot man of the match uitroepen. Maar goed, hij heeft de bal over de zijlijn gespeeld. Dus zo duidelijk was hij ook man of the match. Met balbezit nu toch weer voor Ajax. Via Klaas aan de rechterkant. Hele harde werker. En ook heel aardig gevoetbald. Als een van de weinige ajax Want het tempo lag heel laag. En Ajax speelde helemaal niet goed. Zeker niet in de tweede helft. Toen had Groningen zeker een doelpuntje meer verdiend. Maar dat kwam dus niet. En je moet toch wel doelpunten maken wil je winnen. Zitten bijna in de extra tijd als Kirim de bal heeft. Anders Kirim nog altijd aan de linkerkant van het veld. Halverwege de ajax zelf even kaatsen. Mooie kaats met Sivkovic. Sivkovic met de voorzet. Daar komt die bal. Waar komt hij dan? Nee, hij komt bij niemand. Van heeft ze Groningen bij Deli Blind. En die speelt de bal snel naar de rechterkant. Naar Duarte. Duarte bal doorspelend op Schöne. Schöne met Wijnaldum tegenover zich speelt de bal even terug naar Duarte. Ingevallen dus bij Ajax. Gaat de bal de diepte in. Makkelijk opgevangen door Bottingin. Bottegien komt de bal. ...naar uh, Kappelhof, ...die bijna een uh, grove fout maakt... ...door de bal heel moeilijk richting Kieftebel te spelen... ...maar die kan zijn voeten nog net tussen zetten... ...zodat de bal bij keeper Bizot komt... ...die speelt de bal weer hard naar voren... ...komt wel wordt gewonnen door Sivkovic... ...invaller Zevuik heeft de bal... ...loopt uh, aan tegen Mooisander. ...maar houdt wel balbezit... ...is wel uit het stafschopgebied weg... ...de forse Zevuik speelt de bal even terug op uh, Wijnaldem... ...Wijnaldem, bal voor het doel... ...gaat over uh, Sivkovic heen... ...en dan is het uh, Blind die met een uh, wilde trap de bal over de zijlijn speelt. Ja, dat is toch een beetje typerend voor Ajax, hoor. Dat je, uh, terwijl we drie minuten er overigens extra tijd bij krijgen, waarvan er al bijna één uh, voorbij is, dat je zo blind die bal in de tribune trapt. Daar gaat uh, Groningen weer. Groningen in de AAP, in het strafschopgebied. Maar dan is het uiteindelijk mooi, zander die uh, goed handelend optreedt voor Ajax. En kan uh, Bojan Kierkic er weer vandoor. Speelt de bal naar Ziktorsson. Nu op de helft van FC Groningen. Terug naar Kierkic. Maar Kierkic wordt onderschept door uh, Kappelhof die de bal wel over de zijlijn speelt. En dus lijkt het erop dat Ajax de eerste plaats gaat verstevigen. Dat ze naar 47 punten gaan. Vier punten meer dan FC Twente. Dat de wedstrijd minder heeft gespeeld. En vijf meer dan Vitesse. Met balbezit aan de linkerkant voor Ajax met uh, achterin Paulsen die de bal aangespeeld heeft gekregen. Speelt de bal gevaarlijk naar Mooijzander. Die wordt nu opgejaagd. Speelt de bal snel door naar Veldman. Veldman weer naar Paulsen. Ja, als Groningen wat wil, dan moet er nu gejaagd worden. Maar het uh, Groningse hoofd ligt, uh, in, uh, de, uh, ligt in de schouders, zeg maar. Maar nu hebben ze dan toch uh, balbezit voor, uh, voor Thierry. Thierry nog altijd. Thierry wordt opgevangen door Paulsen. Maar houdt balbezit. Speelt de bal naar de buitenkant. Naar Kirm Een van de laatste mogelijkheden. Bal voor het doel. Richting Zipcovint. Uh, die speelt de bal voor het doel. Maar er is niemand van Groningen die de bal kan het beslissende zetje kan geven. En dus is er uitverdedigd door Ajax. Maar niet voor lang. Want weer is er voor Kostic balbezit. Die gaat langs Blind. Komt nu vlakbij het strafschopgebied. Bal naar de buitenkant. Moet de voorzet komen. Komt ook. Maar die gaat langs alles en iedereen. En dan neemt Van Rijn het zekere voor het onzekere. En geeft een hoekschop weg aan de linkerkant van het veld. En wat gaat Ajax weer door het oog van de naald. Want die bal had zomaar tegen een groen. Uh, ...been of voet, groene voet, aan kunnen komen. En dat was een 2-2 geweest. Kan nog altijd. Maar nu moet het opschieten, want nog een halve minuut te gaan. In de extra tijd bij Ajax Groningen. 2-1 de stand voor Ajax. Hoekschop voor het doel. En uh, Vermeer laat hem vallen. En dan is het Wiesot die de bal komt opvangen. En kijkt Jusse Buerk op zijn klok. Wiesot moet de bal weer pompen. richting in het standstandgebied. Doet hij ook. En dan uh, wordt de bal gekopt. Maar is het uh, buitenspel? Nee. Wordt de bal weer heel wild weggetrapt. Is het wel buitenspel, geeft Guzabuuk aan. En dus mag Ajax een vrije trap gaan nemen. Gaat Blind dat doen. Maar is het voorbij? Want de drie minuten zitten er dik op. Vermeer gaat heel rustig aandoen om die bal in het spel te brengen. En dan gaat Ajax een zeer zwaar bevochte overwinning halen op FC Groningen. Maar oh zo belangrijk. Want aanstaande zondag is het Pek Zwolle uit Guzabuuk. Fluit voor het laatst. Een opgelucht applaus van de 50.000 minus Groningen supporters in de arena. Want Ajax Ajax wint zeer moeizaam door laat doelpunt van met 2-1 van FC Groningen. De laatste wedstrijd van vanavond, laatste wedstrijd ook van deze speelronde. De eerste wedstrijd van vanavond was Utrecht-Pekswolle, dat eindigde in 1-2. De openingsceremonie in Sochi is pas morgen, maar de eerste Nederlandse sporter is al in actie gekomen. Snowboardster Cheryl Maas deed mee aan een kwali kwalificatiewedstrijd op het nieuwe Olympisch onderdeel, slopestyle. De beste boorders uit de kwalificatie mogen direct door naar de finale... en de rest moet eerst nog naar een halve finale. Edwin Cornelissen zag Cheryl Maas vandaag in actie... op het veelbesproken parcours in de nabijheid van Sochi. Het is dus allemaal vrolijk, zonnig en indrukwekkend bij de sloopstelpiste. Nieuw onderdeel dus bij de Olympische Spelen. En ja, daar kijken we naar uh, het parcours. En dat bestaat uit enorme schansen waar uh, de boarders vanaf komen. En dan vliegen ze door de lucht en maken ze hun rotaties om de as om uiteindelijk weer op het boord terecht te komen. En de 720 die right de 720 op de laatste jump Oh, en ze moet feel goed voelen Geef het op voor Er was op voorhand om wat te doen over deze baan. Sheryl Maas, de Nederlandse deelnemster, sprak eerder deze week na de training haar twijfels uit over de drie laatste pittige jumps. Alle drie zijn ze groot. En als je daar gewoon snelheid tekort pakt ergens, dan, dan ben ik meteen in de Sjaak. Dan ga je meteen rechtstreeks ziekenhuis in, als het aan mij ligt. Tijdens de wedstrijd blijkt dat de angst niet bij iedereen aanwezig is. Neem nu Jamie Anderson. Die laat indrukwekkende kunsten zien in de kwalificatie al. En gaat met gemak als tweede in haar serie door naar de finale direct. Ja, hoe kijkt zij aan tegen die discussie over de baan? Ja, het is een bepaalde Er zijn niet de typische ontwikkelingen die onze kurs bouwen. Ze vinden het jammer dat uh, dit parcours niet is aangelegd door de mensen die bijvoorbeeld ook de X Games doen. Is die gevaarlijk? Het is yeah. ja. Het is echt moeilijk. Het is leuk, het heeft veel impact op je body, maar... But... Making the best of it yeah, en enjoy. ja enjoying. Een beetje meer tricky, maar op zich wel goed te doen. Whoever did build it did a pretty good job, and we're gonna make the best of what is. Oh! Oh! Oh! Jamie Anderson, leader, like en dan Shiel Maas. Die zien we vooraf. dan de wedstrijd al een paar keer naar beneden komen. En we zien we wat mopperen. Het gaat blijkbaar niet zoals gewenst. En dan run nummer 1. Oh, hand in de sneeuw, dan is het voorbij. En dus een hele lage score, maar ze heeft nog een run te gaan, de beste run die telt. Dus er is nog van alles mogelijk. Maar stel voor uitvoeren en overeind blijven. Nee, nee, nee. Ook daar gaat het mis. En dus zien we Judo Maas aankomen lopen. Ze zegt tegen een collega sporter dat ze pissed af is. Ja, ik ben boos. Ze zaten ook nog tijdens mijn drop in te roepen dat ik weer moest stoppen in mijn start omdat die andere chick te laat was. Ja, heel mijn training ging slecht. Zoals je zag, ik heb helemaal niet uh, goed in kunnen rijden. En, uh... Ja, ik bouw gewoon. Hoe kwam dat dan? Ja, we hebben niet op deze tijdstip kunnen trainen en ik ga altijd al vrij hard. En uh, ja, normaal gesproken had ik zoiets van, oké, okay, als je big gaat, dan is het wel goed. Maar nou ging ik echt veel te ver en uh, helemaal niet deze snelheid verwacht. Ik heb bijna twee keer het ziekenhuis ingesprongen. Dat idee heb ik al tijdens de training, omdat ik gewoon helemaal onder in de landing kwam, de eerste jump. Dus ja. je hebt het idee dat je een beetje ja, de dupe bent van, van, van deze baan en uh, het gebrek aan trainingen wat je hier af hebt kunnen werken? Ja, ik had graag gewoon een training gehad rond dit tijdstip, omdat ik heel onverwacht voor mij sta ik je nu, uh, ga ik als een speer over die schans heen, dan ga ik gewoon veel te ver. En dat heb ik langzaam, mijn laatste run was wel een stuk beter, omdat je daar langzaam aan begint te wennen. Maar normaal heb je een stuk of uh, tien runs nodig, zodat je echt lekker je run kunt rijden. Wat, wat, wat is daar? Je moet wennen? De sneeuwkwaliteit, hoe het erbij ligt? Ja, gewoon de snelheid die je hebt na een jump, hoeveel uh, bochten moet je maken voordat je de jump houdt. Ja. Uh, geldt dat nou puur voor jou of hebben alle borders ermee te maken? Ja, iedereen natuurlijk last van had. Iedereen ging vandaag wel extreem hoog. Maar ja, mijn coaches hebben extra speciaal mijn bord hartstikke snel gemaakt. Omdat er gisteren een beetje problemen mee waren. En nu uh, zit ik met veel te snelle bords. Natuurlijk kun je remmen, maar het is, is zo'n krappe baan, dus ik had gewoon heel veel moeite ermee. Ja, dus je had eigenlijk je bord anders moeten prepareren? Ja, zoals gezegd, niemand had deze sneeuwverwachting kunnen hebben. Ik ben wat zwaarder dan de meeste dames, ik ben een stuk groter, dus ik ga ook gewoon een stukje harder. En, uh... Ah. Tobias Aalderink is uh, analyticus voor de collega's van televisie. Wat vind je van dat verhaal van Sheryl Maas? Nou ja, het is natuurlijk zo dat uh, de zon en uh, de schaduw over de hele dag veranderen. En uh, het is veel fijner om in een zonnige landing te landen als in een schaduwrijke landing. Maar aan de andere kant, ze heeft dat natuurlijk al duizend keren gedaan in allerlei verschillende omstandigheden. Dus ja, dat is een beetje een smoesje. Dat, het moet er gewoon in zitten. En je krijgt een beetje het idee dat het misschien wel een beetje tekenend is voor hoe ze momenteel in haar vel steekt. Want je zag het eerder al bij de training, er zit wat twijfel, wat angst. Ze zit niet zo lekker in de vel in dat opzicht. Ja, als die koers natuurlijk gewoon indrukwekkend is. Als je bang bent om jezelf te blesseren, dan, dan is er altijd iets in je achterhoofd wat blokkeert. En dat is iets wat heel erg bij snowboarden hoort en wat uh, de mensen van buiten niet aan je zien. Ja, want er sprak wel twijfel uit. Je zei ik wil niet weer een half jaar op de bank zitten. Maar die angst is er wel uit nu? Nee, die was nog extra opgebouwd tijdens de training, omdat ik twee keer echt gigantisch ging en uh, heel zwaar op mijn knie land. Ik heb nu ook last van mijn knie en mijn enkel. En ja, dan zit je met zo'n schrik ga je de wedstrijd in. Ik heb niet voor kunnen bereiden en uh, ik weet dat ik echt heel groot ging. En dan weet ik dat die, dat gevaar de licht van uh, je kniebanden afscheuren. Ja, precies. En die angst is er dus niet kleiner op geworden? Nee, zeker niet. Dus het is een mentaal verhaal? Ik denk absoluut dat het mentaal verhaal is. Want... Kijk, snowboarden is ze sterk in. Dat, uh, ze hoeft alleen maar te blijven staan en haar run te doen. En dan, dan zit ze gewoon in de top 3. Het is echt haar eigen hoofd ja, die het nu tegen speelt. Nu uh, ja, ben je dus uh, veroordeeld als je zeggen, tot de halve finale. Maar hoe ga je daar nu in? Ja, ik hoop uh, dan rijden we weer op een ander tijdstip. Volgens mij rijden we dan ochtends. Ze hebben ook niet uh, zoveel training echt voor gehad. Dan moeten we nog vroeger op. Maar uh, ja, ik ga er wel zeker rekening mee houden. En ik hoop gewoon nog met één trainingsdag uh, en mijn run goed te kunnen rijden. En dat is ook wat je nodig hebt om die angst eruit te kunnen krijgen? Ja, dat is gewoon echt nog meer door het parcours heen gaan. Nou dacht iedereen dat het Bob de Jong zou worden, maar het werd Jorien Termors, De shorttrackster en langebaanschaatster zal morgen bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen de Nederlandse vlag dragen. In Sochi werd Ter door chef de mission Maurits Hendricks gepresenteerd als toevoeging aan de lange lijst van Nederlandse sporters die ooit dit erebaantje hebben vervuld. Kijk, daar loopt Leo voorop met de baretten en de tulpen de Nederlandse ploeg. Het is niet zo dat je uh, de hoed uh, neemt en daar eens even in husselt en er dan eentje uittrekt en dat is hem. Uh, daar zit een heel, uh, bij mij in ieder geval een heel denkproces uh, aan vooraf. Uh, de traditie van Nederland is dat je dat als chef de mission zeer serieus neemt en daar gewoon heel goed naar kijkt. En vervolgens moet je je eigen afweging maken uh, en, en die ook kunnen uitleggen. We zien ze al binnenkomen. De Nederlandse ploeg met vlaggedraagster Carla Zijlstra. Toen ik daarna ging kijken, moet ik ook terug gaan kijken. Gewoon, wat, wat is nou de geschiedenis van Nederland, van de vlaggedragen? Inmiddels uh, de vijf laatste spelen was een man een vlaggedragen. En toen ik dat alleen al zag, dacht ik van nou... dan, dan moet je toch, uh, toch ook wel heel serieus naar een vrouw gaan kijken. En dan komt Nederland, waar zoveel te doen is geweest over het dragen van de vlag. En het is uiteindelijk vol trots dat Nicolien Sauerbrei. 22 jaar jong, de snowboardster uit de hoef die vlag draagt. Um, nou Vervolgens uh, zie je ook dat schaatsen, dat is natuurlijk de echte basis van de Olympische ploeg. En dat is zeker uh, de basis van de prestatie. Maar dat zijn ook, is ook een sport die heel veel vlaggedragers natuurlijk al heeft gehad. Ik vond het short track, een sport is, die heeft nog nooit een vlaggedrager geleverd. Een sport die enorm on in ontwikkeling is in Nederland. Goede resultaten laat zien. Paesi Bassi. Met Jan Bos, die de vlag draagt. Hoe bestaat het En vervolgens kijk je daar dan na en dan zie je... Nou ja, Jorien Ter Mors is natuurlijk een hele bijzondere sportvrouw. Uh, een van de weinigen in de geschiedenis die op twee disciplines meedoet. Zelf ook al echte resultaten heeft gehaald. Dus een prachtig voorbeeld vind ik voor de Nederlandse sport. Nou, als je het zo uitlegt, dan klinkt het eigenlijk heel logisch. Nou, mooi toch? Schaatsers, Salabre, Bob en Timothy Beck. De Nederlandse vlaggedraagster is Jorien Ter Mors. Faceit. Ja, dankjewel. Voor ons is het een uh, verrassing. Wanneer kreeg jij het te horen? Nou ja, pakken de, denk exact een week geleden, toen belde Mauts mij op, uh, samen met Jeroen in het kantoor in Tijalf, uh, ja, dat, uh, dat ik de vlag mocht dragen. Ah. En toen zei jij? Ja, heel graag natuurlijk. Ja, nee, ik was, uh, ik was enorm vereerd uh, om die vlag uh, binnen te mogen dragen, ja, zeker. Is er iets waar jij... Uh, ja, misschien in een stoute droom al rekening mee had gehouden of op had gehoopt... of was het nog helemaal nooit door je hoofd geschoten dat het misschien wel zou kunnen? Nou, eigenlijk zelf heb ik er nooit uh, over nagedacht. Ik heb wel van mensen van af gehoord van ja, de, er zijn wat speculaties. Misschien uh, word jij wel vlaggedraagster of misschien niet. Maar uh, zelf ben ik eigenlijk nooit bewust uh, mee bezig geweest. En dan uh, ja, is het wel, uh, komt het wel als hele mooie verrassing en uh, iets heel unieks. Ja. En waarom, waarom ben jij het geworden? Ja, ja, ja. Nou, ik denk omdat ik uh, twee disciplines uh, rij hier en dat het uh, voor een Nederlandse vrouw iets, uh, iets unieks is, wat nog nooit uh, eerder is voorgekomen. Maar dus Hendrik zei hier zojuist toen jij nog niet binnen was, ook dat uh, zijn motivatie was dat, dat jij een vrouw bent uh, en dat vrouwensport in Nederland gelijkwaardig is aan mannensport. Uh, vind, je, vind je dat ook een belangrijk argument? Nou ja, er is volgens mij uh, in, uh, vijf keer achter elkaar een mannelijk vraag gedragen, nu geweest bij de Spelen, zoals zomer- als Winterspelen. En, daarom hebben ze ook de keuze volgens mij gelegd uh, op een vrouwelijke vlag te dragen. Dus ja, op zich is het wel... Uh, uiteindelijk, vrouwen, mannen en vrouwen werken net zo hard uh, voor hun sport om het hoogste niveau te bereiken. Dus ik denk dat het wel eerlijk is als het uh, een beetje verdeeld is. Dan moet, je, maandag moet jij maandag uh, het ijs op. Uh, morgenavond sta je hier in dat visstadion. Uh, is dat toch een overweging geweest, omdat het misschien te kort dag zou te kunnen uh, zijn? Nou, eigenlijk op het moment dat het door de telefoon zei, heb ik geen moment getwijfeld en, uh, en ja gezegd. En eigenlijk niet meteen daarover nagedacht, maar ik wist dat we drie dagen hebben en uh, dat het programma kort is, heeft hij ook uh, uitgelegd over de telefoon en uh, dat de mogelijkheid is om eerder te verlaten. Dus dat maakt het wel een iets makkelijkere keuze dan als je weet dat je 2,5 uur in zo'n stadion moet staan. En, uh... Dus je kan je rondje lopen en dan kun je weggaan, eventueel ga je dat ook doen? Weet nog niet afhankelijk als ik op dat moment denk van nou uh, ik, ik ben er nu wel zat, het kost me veel energie, dan ga ik weg. En als ik uh, misschien uh, me goed voel en uh, ik denk nou dan blijft misschien nog een uurtje zitten. Ik ben zelf een aantal keren binnengelopen. Ja je kan jezelf daarop voorbereiden, maar hoe je het ook draait verkeerd, dat is een ongelooflijk kippenvelmoment. Ja haal daar die positieve energie uit. Tot slot Bob de Jong zou het worden. Dacht iedereen zijn vijfde speler doet hij aan mee, heeft goud, heeft zilver, heeft brons. Dat leek heel veel mensen, de ideale kandidaat, om morgen die vlag te dragen. Heb jij überhaupt daarover nagedacht en heb je contact met hem hierover gehad? Ja, zeer zeker. Ik heb nu ook een paar dagen geleden met Bob even rustig gaan zitten. Ik zei, Bob, dit is mijn verhaal. Nou, daar baalde hij van. Hij was echt teleurgesteld. Hij wilde graag. Hij stuurde me net een smsje. Ik heb er nog even over nagedacht. Ik blijf teleurgesteld, maar ik ga wel lopen. Er komt nog een sluitingsceremonie. hè? Zo is dat en uh, ook dan mag de chef uh, het grote voorrecht hebben om een vlaggedrager te kiezen. En dan heeft Bob nu misschien al wel een streepje voor. Zoals ik zei, we gaan eerst die Spelen beleven en dan eens kijken wat daar allemaal gebeurt en dan uh, maak ik een keuze. Ook een dag voor de opening blikken we weer terug op opmerkelijke momenten uit de Olympische wintergeschiedenis. Vandaag deel 4 van een serie gemaakt door Edwin Cornelissen. Eddie de Eagle er staat bekend als betrokken piloot. Het is Cranberry! Benemars gaat mee op de weer rust in de kutstrijnwereld door een unieke beslissing. Olympische incidenten. Oh oh, oh, oh, oh, wat een drama! Dit keer de Spelen van... 1998, Nagano. De sport. De sport is schaatsen. Het verhaal van... De sprintbelofte die viel. Verteld door... Door R. Benemars. Ja, was de 500 meter. En, uh, het, waren, het was mijn, uh, mijn debuut op de Olympische Spelen. Eigenlijk was het een groot, grote verrassing dat ik daar mocht zijn, want ik was helemaal niet bezig met, met de Olympische Spelen. Tegelijkertijd plaatste ik me ook voor een WK. Dus twee weken voor de Spelen had ik mijn eerste grote internationale wedstrijd gereden, het WK Sprint. Daar werd ik derde, dus ik ging echt met een enorm moraal naar, naar de Olympische Spelen toe. En dan mocht ik dan drie afstanden rijden, de 500, de 1000 en de 500 meter. Ik begon met de eerste 500 meter. Wennemars, gisteren 35,96. 22 jaar uit Dalfs. En die ging echt hartstikke goed. Ik reed een PR op de 500 meter. Hij had, na zijn zesde plaats in deel 1 van de sprintafstand, zelfs nog kans op een medaille. Uh, en toen kwam de tweede 500 meter. De volgende rit gaat tussen onze landgenoot Erwin Wennemars en uh, Gründe Njus. Ik kwam Pieter Mullen tegen en Pieter Mullen die, die, die, die gaf mij de loting door. En uh, toen zag ik meteen dat ik tegen Gründe Njus moest. Njus, de man die zo vaak valt. Nou, wij, wij, wij kenden allemaal Gründe Njus. Een hele grote Noor. Maar we wisten ook altijd wel dat, dat, dat hij gewoon een enorme brokken, brokken, brokkenpiloot was. En uh, we maakten eigenlijk meteen de grap van nou ik moet wel hard schaatsen. Want hè, als het een beetje spannend wordt en, uh, ja, dan, dan, gaat, dan gaat er ongetwijfeld wel iets mis. En hij heeft de laatste binnenbocht, ik de laatste buitenbocht. We zien hier volle concentratie op het gelaat van Wennemars. De belangrijkste 36 seconden uit zijn schaatsleven. Breken nu aan. Jij hebt een goede opening en vervolgens uh, ik rijd voorop. De, de, de eerste binnenbocht, ik ga naar die buitenbocht toe. Nu zit al hakelig dichtbij. Grunge was bezig met een goede rit. Hij kwam dicht bij mij in de buurt. Die duikt nu al onder hem door, halverwege de binnenbocht. Dus gaat onderlangs, maar kan die bocht niet houden. Voor veel hij, dat voelde ik ook wel. Ik werd een beetje naar buiten gedreven. Want ja, ik dacht, ik moet er gewoon voor langs. Wennemars! Oh. oh, ook Wenemars gaat mee. En dan ben je nog jong. en hij, ja, we, konden, we konden nergens heen. Maar ik weet nog dat ik eigenlijk over hem heen sprong. En dan die blokjes. En dan Wenemars die geen kant op kan. Die in de val zit. Op het moment dat ik mijn schaats neerzet, was in één keer mijn lichaam weg. Oh. En dan gaat er bij ook. En wat ik achteraf zag was, dat, er, dat ik mijn schaats echt zet ik op zo'n blokje. Zo'n blokje vloog door de lucht heen. En op het moment dat ik mijn schaats neerzet, komt er net zo'n blokje onder mijn schaats. En dan op zijn schouder valt. Ook omdat ik juist op dat blokje uh, stapte, viel ik ook heel ongecontroleerd. Wat doet die valpartij? Hij gaat naar zijn schouder. Het deed ongelooflijk pijn. Hij gaat naar zijn arm. Nee, het zal niet waar zijn. Het zal niet waar zijn. Kijk, kijk. Ik, uh, ik had zo ongelooflijk veel, veel, veel, veel pijn. Ik schreeuwde het uit. Wat verschrikkelijk. Die gilt het uit. Die gilde eruit. En toen kwam de dokter op het ijs. Pieter kwam op het ijs. Uh, allemaal mensen. Jan, Jan Bos stond erbij en iedereen stond om mij heen. Schouder Volgens mij die kon maar heen, is er. Hij lag zo. En uh, hij dacht dat hij zijn schouder uit de komen of zo. Dat, dat, dat ze dat zei. Maar... Ik zag in één keer mijn arm zag ik gewoon op een andere plek liggen. Ik dacht van dat, dit, dit, dit is helemaal niet goed. En Denemars is geblesseerd en zwaar geblesseerd. Ah! En, uh, en toen zei hij, ja, even ontspannen, even ontspannen. Ah! Want die arm moet weer terug, terug in de kom. En toen dacht ik, oké, okay, mijn arm is dus blijkbaar uit de kom. Het is dus niet erg. Die arm ligt heel raar bij. Maar als ik hem zo meteen terugzet, dan is die arm weer goed. En dan kan ik gewoon weer rijden. Dus het enige wat ik de hele tijd vroeg is... Nou, buiten dat ik ongelooflijk veel pijn had... zei ik van, je kan ik, kan, ik, kan ik de volgende keer rijden? Toch een blikkar op het ijs, En toen op een gegeven moment werd de call gemaakt van... we, we gaan je van het ijs halen. Hier gaat Wennemars. Dat deed ongelooflijk veel pijn. Ik moest daar een tunnel in. En dan moesten ze daar een, een, een, een 90 graden bocht maken in die tunnel met een brancard. Heel vervelend, dit. Heel, maar dan ook heel treurig. He? Hij heeft echt pijn, he? hij heeft flink pijn. He? En iemand die dan, die dan in mijn arm en het was alleen maar schelden. en Het deed, deed alleen maar pijn. En Ik wilde dat die pijn op een gegeven moment over was. Hij moet via de trap naar beneden, ja. natuurlijk, naar de catacomben. In de tunnel hebben ze hem stilgelegd. Hebben ze hem neergelegd. En toen uh, hebben ze weer gezegd: en die arm moet er nu weer in. Dat is heel Arnhem. pijnlijk als hij weer in de kom gedrukt ja. wordt. En toen hebben ze hem op een gegeven moment gezegd: nou, weet je, dit is te druk. We gaan hem nog een keertje verplaatsen. Dus toen hebben ze me. Uh, in de catacombe, uh, in een medische ruimte. En dan moest iedereen weg. En er werd alleen een paar doktoren mochten er nog bij zetten. Want zeiden van: nu gaan we nog één keer proberen die arm terecht te, te, te, te, te, te zetten. En op een of andere manier lukte het toen. Uh, met vrij veel moeite. Uh, dat betekent dat, dat je vaak vrij veel kracht moet gebruiken. Ik denk van, als die arm terug is, dan is alle pijn ook gewoon weg. Maar ik voelde geen enkel verschil. Toen was het eerst wat ik ook vroeg was... kan ik die duizend meter rijden? Kan ik nog rijden? En toen keek Hans Smit, mijn arts, keek me aan... En Pieter Müller was daarbij. Die zat met betraande ogen dus die zat achter me. Want die had het ook niet meer. En die zei toen van... Uh, uh, nee, het is over. De spelen zijn voorbij voor Werner en, en ik dacht ja... Dit, is gewoon, dit, dit kan niet waar zijn. Dit kan niet waar zijn dat, dat dit, dit, dit is gewoon voorbij is nu. Dus daar kwam voor mij de absolute klap. Dat was echt. Het moesten worden de belangrijkste... 36 seconden uit zijn schaatsleven. Het zijn de beroerdste 36 seconden geworden. Had het maar 36 seconden geduurd. Ik ben daarheen gegaan omdat ik daar, uh, ik was heel goed op klapschaatsen. Dus ik had heel erg het gevoel, oké okay, ik ben een one day fly. Ik ben degene die gewoon jong is en die heel snel kan, uh, kan adapteren aan, aan die klapschaats En toevallig zijn daar de Olympische Spelen en ik ga hier nu nog van, nu, nu nog van profiteren. Ik was eigenlijk overtuigd dat het, dat het mijn enige kans zou zijn. Dat ik nooit meer een kans zou krijgen, want een jaar later zou iedereen gewend zijn aan die klapschaatsen. En dan zou, het, zou ik gewoon weer kansloos achteraan in de B-groep rijden. Dus ik dacht van, weet je, dit is gewoon mijn Olympische kans. Is, en en die, heb ik gewoon, die is nu weg en het is niet eens mijn schuld. En uh, ja, alles brak onder me weg. Wat daar gebeurt in Nakano heeft mij enorm gevormd. En uh, het eerste was natuurlijk enorm teleurgesteld. Maar later denk ik, van, het is eigenlijk het... Uh... Ik heb daardoor heel goed kunnen laten zien hoe ik, hoe ik sport beleef. En uh, die kleine momenten van dat ik daar in die, in die, in die, in die medische ruimte zit... met Pieter Muller en met, met, de, met de arts Han, Hans Smit. Dat zijn zulke heftige momenten. En ik had zoveel fijne mensen, om, mensen om, om, om me heen daar. Dat ik denk van, weet je, ik heb het eigenlijk... Ik heb daar ik het erg vond ik het een prachtig moment. Wat een verschrikkelijk moment voor Erben Wennemas. De val van Erben Wennemars komende zondag begint Irene Wust aan haar poging om zich de komende weken te laten kronen tot koningin van het Olympische schaatstoernooi. Ze zal zondag allereerst de drie kilometer rijden. Vandaag keek ze in Sochi vooruit een verslag van Steven Dalebout. Als Irene Wust zich meldt voor een persconferentie, verzamelen de journalisten zich in het perszaaltje van de Adler Arena. De spelen komen eraan en dus antwoordt Wust in het Engels. I don't know. I think I'm one of the favorite. Terwijl voor haar liggende fotografen elkaar verdringen om een goede foto te krijgen. En uh, dan. Uh... Wat zijn jullie aan het doen? Een... Ze heeft een beetje ruzie te maken met z'n tweeën, nee, hoor. jezus. Nee, Wust krijg je niet gek deze dagen. Ze werkt rustig naar komende zondag toe. Voor twijfel lijkt geen plaats. Nee, nee, ja. Ik pak eigenlijk alles wel hetzelfde aan als dat ik het normaal aanpak voor een week afstand of een OKT, of een, ja, een Week round En uh, dat. Uh, ik pak het niet voorzichtiger aan. Eerder misschien wel iets. Iets harder omdat je enthousiast bent en heel graag wil. En uh, ja dat uh, ja, eigenlijk gewoon een beetje zoals we altijd doen. Ik zag vandaag een paar andere schaatsen van onder Michel Mulder. Bijna een klein slippertje maken, bijna onderuit gaan in de bocht. Uh, let je daarop? Nee, nee, daar ben ik niet op gefocust. Nee. Daar ben ook helemaal niet mee bezig in je hoofd? Nee, nee gelukkig niet. Nee, ik ben gewoon bezig met de dingen die ik moet doen. Hoe ik straks uh, zondag uh, technische drie kilometer moet schaatsen. En uh, als ik hem technisch goed rijd, dan kom ik tot het beste resultaat, denk ik. Dus uh, ja, dat zijn vooral mijn focuspunten. Ja, wat, wat kun je dan nu nog, wat nu nog, nu nog doen deze dagen? Uh, rusten. En uh, af en toe uh, op het ijs uh, heel erg je best doen. En verder uh, ja, gewoon een beetje rusten. Niet uh, te veel gekke dingen doen die je anders ook niet zou doen. Nee. Is, is dat lastig? Nee, nee. nee dat is niet, niet lastig, nee. Ja, ik denk dat het misschien is omdat het dan wel mijn derde speler is. Dat ik uh, daar in die afleiding... Uh, ja, dat, dat, zo'n spelletjeshal ja, dat, uh, dat kan mij niet heel veel uh, interesseren dus uh, ja, je, je gaat gewoon uh, het is vooral de, de ijsbaan de eetzaal en je kamer wat je ja. ziet dus eigenlijk ja, zo, zo simpel mogelijk houden ja zo simpel mogelijk houden ja maar deed je dat de vorige spelen dan niet ook ja maar in turijn heb ik eerst drie dagen om me heen gekeken en uh, wauw, gaaf vet en ja maar nou ja, goed uh, hier uh, ja op een gegeven moment Wendt dat ook wel de Olympische schaatshal werd vandaag getest. Het ijs door de schaatsers en de tribunes door honderden vrijwilligers in botgekleurde jasjes. Ze namen plaats en juichten op commando. Let maar op. 1, 2, 3... De Olympische Droom is een theaterstuk dat gerepeteerd moet worden. Maar de voorbereiding voor Wust is klaar. Ze moet vooral rustig blijven, hoorden we haar net zeggen. Toch is ze wel degelijk even hongerig als bij vorige Olympische Spelen. Ja, zeker. Misschien ook nog wel meer. Dus uh, ja, wat dat betreft uh, ben, is mijn honger nog niet gestild. Ja, ja, misschien nog wel meer zeg je. Denk je dat? Nou ja, goed. Kijk, de vorm die ik nu heb is wel een stuk beter dan dat ik die in Vancouver had. Dus als je in vorm bent, dan wil je dat ook laten zien. En dan wil je dat ook... Uh, ja, eigenlijk uh, medailles pakken. Dus ja, dan, dan heb je ook de illusie dat dat... Uh, ja, dat dat echt mogelijk is en haalbaar is. Dus dan is, die, dan is dat misschien nog wel groter dan dat je... Ja, er al van tevoren... vanaf vooraf aan al twijfelt. Ja. Heb je het gevoel dat je hier de, de koningin van het Olympisch schaatstoernooi kan worden? Daar weet ik niet. Daar ben ik niet mee bezig. Eerst zondag maar en dan... Uh, Race bij, race bij race. En uh, ja, gewoon uh, is zondag maar. dan wil ik wel verder kijken. Ja, maar als jij deze dagen ligt te rust in je bed, dan denk je dat toch wel eens aan? Ja, nou, stiekem heel af en toe. Maar dan, dan, dan dwing ik mezelf ook weer terug naar, uh, naar gewoon nu. En, uh, en uh, gewoon rustig blijven, wachten tot zondag en dan, uh, dan los. Want dat, dat, dat is juist de enige manier om rustig te blijven? Ja, ja eigenlijk wel. Alles in orde. Je bent gevallen. Ben je daar helemaal van hersteld? Ja, helemaal 100% fit. Alles in orde, dus ik ben er wel klaar voor. Rene Wuus is er klaar voor. Wij zijn er ook klaar mee voor vanavond veel voetbal en Olympische Spelen. Wend er maar alvast aan, want morgen vanaf 5 uur gaat het allemaal beginnen met de opening. Zometeen kunt u gaan luisteren naar met het oog op morgen. Vanavond gepresenteerd door Lucella Carrasso. Een prettige avond nog. Dit is Radio 1. Dus onze eigen veiligheidsdiensten luisteren ons af. Dit is pijnlijk voor minister Plasterk. Maar dus... wist hij het dus niet, denk je? Hij wist het een beetje. De Nieuws-PV. Met Willemijn Veenhoven. En jij, Felix. En Felix Meurders. Merkwaardige zaak, vind ik toch. Elke werkdag van 12 tot 2, De Nieuws-PV. En ik ben er wel klaar voor, heb ik nog nooit gehad. Wij hebben het lekkerste tot het laatst bewaard. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. Kijk, het zit zo.